10 uur. De Radio 1 Sports Show. Willemijn Veenhoven en Thijs van der Brink. Goedemorgen. Tot 11 uur vanavond. Nieuws en achtergronden bij het Nieuws en Sport. Met dit uur de vraag hoe het komt dat Griekenland tot inkeer lijkt gekomen. Ze kozen gisteren voor de euro. Nu het nieuws met Doran Megens. Gisteravond hebben gemiddeld 8 miljoen Nederlanders op tv... naar de wedstrijd tussen Oranje en Portugal gekeken. Dat zijn er ongeveer net zoveel als vorige week bij Nederland-Duitsland. De piek werd 20 minuten voor het eindsignaal bereikt... toen er 8,6 miljoen mensen keken. Meestal ligt de piek vlak voor het einde, maar nu haakten veel mensen af... nadat Ronaldo 2-1 had gescoord en de kwartfinale voor Oranje-uitzicht verdween. Rond Utrecht Centraal rijden geen treinen door blikseminslag. Een woordvoerder van de Nederlandse Spoorwegen.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 Europese beurzen zijn hoger geopend. De AX opende ruim 1% hoger op 301 punten. Beurzen in Frankrijk, Duitsland en Groot-Brittannië winnen zo'n anderhalf tot ruim 2%. De angst voor een Grieks vertrek uit de euro is afgenomen. Nu de linksradicale partij Syriza de verkiezingen niet heeft gewonnen. Syriza wil opnieuw onderhandelen met Europa over de opgelegde bezuinigingen. De rente op Spaanse en Italiaanse staatsobligaties is ten opzichte van vrijdag iets verder gedaald. En dat betekent dat het voor deze landen weer iets goedkoper is geworden om geld te lenen. Eerder vanochtend sloten de Aziatische beurzen al met winst. In Japan won de Nikkei bijna 2%.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 Nou, ANWB Verkeersinformatie. De ochtendspits is voorbij, maar er staat nog wel file bij Eindhoven. Door een ongeluk op de A2 van Maastricht naar Den Bosch. Tussen Knop het Batadorp en Knop het Eckersweijer, 2 kilometer. De rechte rijstok is daar dicht. Rond Utrecht ligt het treinverkeer grotendeels stil. Dat heeft te maken met blikseminslag. Volgens ProRail kan de vertraging oplopen tot meer dan een uur. Dit is de Radio 1 Sportzomer. mei heb je een beetje goed geslapen na gisteravond? Kort maar prima. Ja, dank je thuis. Zometeen sporthistoricus Jurrit van der Voren en sportpsycholoog Rogier Hoorn... met wie we onze nationale drama van gisteravond gaan analyseren. En hoogleraar Harald Benink ziet overeenkomsten... tussen het succesvolle Griekse voetbalelftal en de verkiezingsuitslag van gisteren. Hier zijn Willemijn Veenhogen en Thijs van der Brink. Maar eerst kort nieuws. Door blikseminslag zijn er problemen op het spoor, vooral rond Utrecht. Alice in het Hout van ProRail, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe groot zijn de problemen? Nou, ik heb net begrepen dat een kwart voor tien de schade die is opgelopen door de blikseminslag is gerepareerd. En dat het treinverkeer aan de noordkant van Utrecht nu weer langzaam wordt opgestart. Want rond Utrecht reden een aantal treinen niet, hè? geloof ik? Zes of zeven? Ja, nee, dat klopt. We ja. hebben, uh, vanochtend is het treinverkeer richting Woerden-Gouda, richting Amsterdam en richting Amersfoort um, is niet gereden. En die treinen zijn nu weer allemaal ingezet? Ja, die de, de reparaties die zijn nu gedaan, dus alles is gerepareerd. En nu wordt het treinverkeer wordt weer langzaam opgestart. Ik uh, lees even iets kort iets voor van Twitter. Iemand twittert, ik had gehoopt niet meer te klagen over de NS... maar 100 meter voor Utrecht TS staan en dan terugrijden naar Rotterdam. Dat doet pijn. Ja, en dan denkt iedereen, kan het niet anders dan dit? Nee, dat begrijp ik. Het is natuurlijk ontzettend vervelend helemaal... omdat het in de spits is en daar hebben heel veel reizigers last van. Maar op het moment dat er ergens een blikseminslag is, dan hebben we geen elektriciteit. En dan kunnen de zijn en wissels niet worden bediend. Um, dus ja, dan staan we op dat moment. Uh, kunnen we niets anders dan de, dan de treinen weer terugsturen naar het station waar ze vandaan komen. Oké, okay, nu zegt rond kwart voor tien uh, is, uh, is alles weer een beetje in werking gesteld. Hoe lang duurt de vertraging dan nog? Nou, de, die vertraging die is er op dit moment nog wel. We verwachten dat het om twaalf uur. dat de situatie weer normaal is. Uh, maar we zijn nu dus langzaam bezig om alles weer op te starten. En wat uh, zegt u tegen alle luisteraars die nu naar Radio 1 luisteren... en denken, ja, ja, ja, maar ik heb wel vertraging onder wel. Ja, dat het ontzettend vervelend is, dat vinden wij ook. En we hopen dat het zo snel mogelijk weer is opgelost... en dat iedereen zijn reis kan vervolgen. En uh, mensen moeten gewoon over Utrecht reizen? Ja, op dit moment wordt het weer langzaam opgestart... maar reizigers moeten nog wel rekening houden... van aan de noordkant met vertraging. Dus dan toch misschien maar even een bus pakken? Als dat mogelijk is, dan gaat het misschien wel sneller. De fiets... De fiets, tuurlijk, Thijs, ja. sorry, de fiets. Ja. Maar dat, ik neem aan dat roept u ook om, hè, daar? Absoluut. Goed. Dank, Alice in het Hout. Succes met het oplossen. Mm -hmm. The past broke down Robins has broke down This boy is cracking up This boy has broke down She plays it hard, she plays it tough But that's enough, the love is over She's broke his heart and that is rough But it'll be end of the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 Philip Linnet, hoor je met Oldtown Town uit 1982. Op het Europese kampioenschap voetbal doen ze het beter dan gedacht. En bij de verkiezingen van gisteren laat Griekenland zich ook onverwacht van een andere kant zien. De twee Griekse partijen Nieuwe, Nieuwe Democratie en Pasok, die bezuinigingen wilden doorvoeren in het land, hebben vannacht een meerderheid gehaald. Kan de Europese Unie nu opgelucht ademhalen? Gaan we vragen aan Harald Benink. Hij is hoogleraar Banking and Finance aan de Universiteit van Tilburg. Goedemorgen. Meneer Goedemorgen. Benink. Ja, is er een verband tussen die overwinning van zaterdagavond en die uitslag van gisteren? Nou, je ziet in ieder geval dat Griekenland even in de positieve flow zit. Dus met voetbal, maar ook met, uh, met zeg maar de, de pro-Europa-keuze. Dus dat is wel positief. Maar ik meen te begrijpen dat Griekenland aanstaande vrijdag tegen Duitsland moet spelen... En dan wordt het natuurlijk wel een heel symbolische wedstrijd. Omdat natuurlijk in Griekenland heel erg gekeken wordt naar Duitsland... als zeg maar de oppermeester en degene die waardoor ze allemaal moeten bezuinigen. Dus dat wordt een hele emotionele wedstrijd wellicht. Ja, maar ook met een gevaarlijke kant dan. Nou ja, de verkiezingen zijn ge geweest. Het is fijn dat Griekenland-Duitsland niet vlak voor de verkiezingen was misschien. Dat, is in de, dat waren niet zo goed geweest. Ik denk dat dit beter is. Ja, ja. Hoe uh, opgelucht kan Europa zijn? Nou, ik denk dat Europa op zichzelf goed wegkomt met, uh, met het feit dat in ieder geval de pro-Europa partijen dus duidelijk uh, uh, zeg maar een soort mandaat krijgen van, uh, van de kiezer. Uh, maar we moeten ook niet vergeten tegelijkertijd dat Syriza, dus die nieuwe linkse partij van Tsipras... dat dat natuurlijk een heel veel losgemaakt heeft... in de Griekse bevolking. Ja. Um, maar de en... gedachte was even na de vorige verkiezingen... van die gaan ja. erop en erover... Ja. Die, pakken, die pakken de meerderheid. Dat is niet gelukt. Dat is niet gelukt. Um, nu zal gewoon um, een regering moeten worden gevormd... hoogstwaarschijnlijk dan tussen... Uh, onder leiding van Nieuw Democratie en PASOK... en uh, een andere partij, Democratisch Links. Die hebben een meerderheid. Die moeten dat nu gaan doen. Maar dan begint natuurlijk het politieke spel. Want uh, uh, er moet dus worden, uh, zal worden heronderhandeld met Europa. Dat, dat staat vast. Uh, het is niet zo nou, dat ze nu gewoon doorgaan met de afspraken die er liggen? Uh, nou, ik denk dat zelfs ook uh, uh, Nieuwe Democratie heeft gezegd... Van dat, ze, uh, dat ze dat willen. Maar afgelopen weekend hebben we een aantal mensen... waaronder ook de Luxemburgse premier Juncker... Uh, die ook de voorzitter is van de ministers van Financiën... van de Eurozonegroep, heeft gezegd dat, uh, dat er wellicht ook ruimte is... om zeg maar, de bezuinigingen wat meer te faseren, wat in de tijd uit te spreiden. Nou, dat zal, dat zal denk ik bespreken. worden. En dat zijn die na de verkiezingsuitslag? Dat zei, nee, dat zei hij zaterdag. Dus voor, voor de, de verkiezingsuitslag. De verkiezingsuitslag. Ja, ja. Okay. Uh, dus het Europese politieke establishment is toch een beetje al aan het bewegen. Men is denk ik ook wel geschrokken van wat er... He, want men neemt toch wel echt risico's met Griekenland in de zin van... stel dat Syrië de grootste was geworden... Nou, dan was het een uh, mogelijke clash geworden met Griekenland uit de euro... met ook heel veel negatieve effecten richting uh, Spanje ja, maar Italië. we hebben een brandgang, toch? Dat zegt uh, premier Rutte steeds. Er is een brandgang gebouwd. Dat kan nu. De brandgang uh, is groter dan inderdaad een jaar geleden... Maar het Europese noodfonds, uh, waar dan in zijn totaliteit wellicht iets van 700 miljard in zit... is nog steeds veel te klein om een financiële storm op Spanje en Italië te voorkomen. Hmm. Als dat gebeurd was na de exit van Griekenland uit de euro. Dat gaat dus nu even niet gebeuren, maar we moeten niet vergeten... dat de grote problemen van Griekenland natuurlijk na de verkiezingen niet voorbij zijn. Het fundamentele van het probleem van Griekenland blijft natuurlijk een onhoudbare hoge schuldenlast... In relatie tot een gebrek aan economische concurrentiekracht. En we hebben het de afgelopen weken weer kunnen zien. Hè, het, het hele belastingssysteem werkt niet. Nog steeds de arbeids... niet. In uh, de lukt natuurlijk nog steeds niet. En zeker niet als mensen nog, nog veel meer klem komen te zitten. Um, de economische structuur is verouderd. Men, hè, er wordt niet flexibel, dynamisch, ambitieus gewerkt. Allemaal een modernere economie. Dat moet worden vormgegeven. Maar tegelijkertijd heeft Griekenland nog steeds een hele hoge schuldenlast. Ja. Het is inderdaad zo dat afgelopen uh, vorig jaar december... hebben de banken, pensioenfondsen, hebben dus uh, ingestemd... met een kwijtschelding ja. van ongeveer driekwart van de schuld van Griekenland. Dus daarmee is die schuldenlast geworden. Daarmee, daarmee is die schuldenlast uh, gedaald van iets van 170 van wat de Grieken elk jaar bij elkaar verdienen, naar 120 Maar dan ben je heel, nog heel optimistisch bezig uh, mm. te calculeren. Maar die 120 is gewoon nog veel te hoog. Mm. En... Ik denk toch dat we er niet aan gaan ontkomen... om die schuldenlast verder naar beneden te brengen. Maar dat betekent dat wij ook vanuit de overheden in Europa... dus wij als belastingbetalers, uh -oh. dus niet alleen de banken... wij ook... Net zoals de banken een groot deel moeten gaan kwijtschelden. Uh, dus vanuit de Europese Centrale Bank, dat, vanuit dat, het noodfonds. Dat, dat zou historisch zijn, hè? want uh, landen betalen hun schulden altijd af. Is het niet nu dan over ja, tien, jaar? Ja, dat, dat, dat is inderdaad een heel... Uh, de, wat, dat wordt vaak gezegd. De jager Maar, steeds, ja. maar dat, dat, dat, dat moet je wel goed rekenen. Kijk, wat er gezegd wordt, is dat, dat dat zogeheten nominale bedragen... worden terugbetaald. Dus stel, ik heb een schuld aan u van 100 euro. Heerlijk. En ik zeg tegen u, over 30 jaar krijgt u het van mij terug. Ja, Dan is het u, veel minder waard. Dan weet u, u natuurlijk zeggen. dat die 100 euro uh, bijna niks meer waard is. Mm. Dus het gaat er natuurlijk om dat, dat het dan ook welke rente... Uh, daarvoor berekend wordt. En wat je heel vaak ziet in, die, in dit soort arrangementen... tussen landen van, van, van schuldherstructurering... in de zogeheten Club van Parijs... Ja. dat dan met een heel lage rente wordt gerekend. Argentinië is bijvoorbeeld nog steeds... tien jaar na dato aan het onderhandelen... met internationale overheden... om dan om een goede deal te krijgen. Okay, dus misschien krijgen we dat geld ooit wel terug... maar dan is het veel minder Economisch gezien, in zeg maar wat wij als economen noemen... in koopkrachttermen, wat je ermee kan kopen... Ja. krijgen we dat geld uh, hoogstwaarschijnlijk niet terug... En, uh, dus, de, dus nominaal en, en wat je ervoor kunt kopen is natuurlijk heel verschillend. Maar we ontkomen er gewoon niet aan, denk ik... om ook proactief om, uh, met Griekenland wat te doen. De meeste internationale financiële experts zeggen... het land heeft gewoon een onhoudbare schuldenlast... in relatie tot het gebrek aan economische concurrentiekracht. Wat ik me afvraag is... Um, iedereen zegt nu, we zijn opgelucht. Uh, Godzijdank is er, is er gekozen voor in ieder geval... een, een pro-Europese koers. En ze gaan hervormen en dat komt allemaal goed. Maar als u, u zit hier over een half jaar weer. Zijn we dan uh, uit de brand? Is het dan allemaal opgelost? Nou, we zijn op weg naar een, een grote Europese top van regeringsleiders. Volgende week, ah, donderdag en hebben vrijdag. We weer, hebben we weer een top der toppen, ja? Nou, ik weet niet of een top der toppen is. Maar het is wel belangrijk. Maar uh, kijk, je ziet ook, de markten zijn wel wat omhoog. Tussen een, een half procent en een procentpunt. Dat is niet zoveel. Uh, je ziet ook dat de rente in Spanje en Italië uh, vanochtend iets gedaald is. Uh, ik las net vijf basispunten. Dat betekent 0,05 procent. Dat is dus de rente in Italië en Spanje. De tienjaarsrente is nog steeds onhoudbaar hoog. Die zit nog steeds bij uh, Spanje op uh, ongeveer uh, op de 6,8 procent en op, uh, bij Italië uh, ongeveer 5,7 procent. Dus die rente dat is op langere termijn niet houdbaar. Dus nee. we hebben nou de euforie van de Griekse verkiezingen... vanwege het feit dat nu een clash... Met Europa is vermeden dat Griekenland voorlopig in de euro blijft. Want als, als, dat is het goede. Echt de links had gewonnen, dan waren de beurzen vandaag gekelderd waarschijnlijk. Dan zouden de beursen waarschijnlijk uh, hoogstwaarschijnlijk gekelderd zijn en dan zouden dus uh, zou de financiële markten gewoon heel bezorgd zijn geraakt. En dat dat is rente, op dit moment in Spanje, niet gebeurd. Spanje Griekenland omhoog geschoten? Uh, waarschijnlijk wel, ja. omdat natuurlijk dan de, op het moment namelijk dat Griekenland op de uh, euro zou gaan, krijg je ook een soort waterscheiding, want dan wordt een cruciale belofte van het europroject, namelijk dat je de voor eens en altijd in zit, die wordt mm -hmm. daarmee doorbroken. En dus gaan beleggers denken, hé, hey, Spanje en Italië zitten ook in de problemen. Gaan die wellicht ook uit de ja. euro? En dan krijg je dus een financiële... Storm, dat beleggers die obligaties van Spanje en Italië gaan dumpen... gaan de koersen onderuit, gaat de rente omhoog... gaan speculanten zich ermee bemoeien... die gaan dan ook tegen die landen speculeren... en dan is die brandgang die we hebben via dat Europese noodfonds... is dan de alle waarschijnlijkheid gewoon nee. veel te beperkt. Ziet u een bereidheid bij andere Europese landen... om te zeggen van nou ja, dan schelden we die schuld maar kwijt? Ik bedoel, wij zitten zelf ook uh, om elk miljardje te springen op, op momenten... en dan zijn we ja. nog een van de rijkste landen. Maar dat is de, dat is de verwarring in de discussie, kijk wij kunnen wel vasthouden aan een soort illusie... dat een land eh, dat netjes gaat terugbetalen... maar als een land het na alle mate van waarschijnlijkheid het gewoon niet kan... Hmm. dan betekent het gewoon dat die verliezen er toch wel aankomen. Nou ja. Kijk, het feit dat wij dat politici die verliezen niet willen nemen... omdat een, dat bijvoorbeeld slecht uitkomt in de aanloop naar verkiezingen... wil niet zeggen dat die verliezen economisch gezien... Er niet aan zit het. Hoeveel komen. kost het ons als wij kwijtschelden? Hoeveel hebben wij daar nou, staan? Kijk, er zijn verschillende plannen, maar één van de plannen is bijvoorbeeld om een Griekenland wat, de, wat uitstaat via het, uh, uh, via het noodfonds en via bilaterale leningen, dus een, uh, ik noem maar wat een, uh, iets van 200 miljard, dat je daar net zoals de banken drie kwart van afboekt. Nou, dan praat je over 150 miljard. Maar voor nou, dat voor Nederland uh, mee voor 5 procent. Dus dat zou in Nederland iets van 7,5 miljard zijn. Dus dan moeten we in de volgende kabinetsperiode niet 25 miljard bezuinigen, maar 32,5. Nou, nou, zo kun je dat niet. Want nee, want die bezuinigingen, dat zijn bedragen in het, het, het uh, overheidstekort. Dat is structureel. Okay, dit, dit is dit een, een, eenmalige, een. Uh, okay. zeg maar wat eenmalig iets wat ten laste komt van de ja. Nederlandse staatsschuld. Nog één ander ding. U zei net dat uh, de economische structuur van Griekenland deugt nog steeds. Maar er is daar toch fors hervormd de afgelopen. Twee jaar? Nou, er zijn pogingen toegedaan. Maar is het, niet uh, het Nee, het komt nog steeds heel moeilijk van de grond. Nou ja, de economie loopt uh, nog niet echt goed. Ja. Maar is het ook nog niet gezonder gemaakt? Is, is nou, de structuur het, niet beter geworden? Het, dus tot is op zeker hoogte wel. Ze hebben natuurlijk wel, uh, een aantal gevallen sectoren hebben ze lonen verlaagd met, met 20%. Dus er is wel iets in dat opzicht wat concurrerender. Maar er moet natuurlijk nog heel veel gebeuren uh, in Griekenland. En, en, en, uh, ja, en ik denk dat je via ook een schuldafboeking het land net iets meer wind in de zeilen geeft. Ja, want er komt er uh, iets meer, de moed erin... en dan hebben ze iets meer... want gisteren kan je toch wel zeggen dat ze gezegd hebben... oké, okay, we gaan ervoor. Ja, maar dat is dan ook misschien wel de keuze... dat ze ook niet uit de euro willen... en het niet met Europa uit de hand willen laten lopen. En dat is, dat is wellicht ook wel een, een verstandige beslissing van Griekenland. Maar um, er is nog heel veel te doen. En we zien nu ook het probleem natuurlijk met Spanje. Want Spanje uh, heeft nog een hele grote uh, bankensector... met slechte vastgoedleningen. Daar is vorige week geprobeerd om daar met de nieuwe... Injectie ja. van 100 miljard in Europa wat aan te doen. Nou, we zagen dat de markten toch onderuit gingen, naar beneden gingen, omdat die 100 miljard weer ten laste komen van de Spaanse staatsschuld. En daarmee worden de problemen van de Spaanse staat groter. Kijk, dat zou rechtstreeks uit het Europese noodfonds moeten kunnen komen, vanuit de Europese belastingbetaler. Nou, en dat zal ongetwijfeld ook een, een kwestie zijn die ook volgende week bij de Europese top van ja. regeringsleiders besproken zal moeten worden. We gaan even naar Bart Kamphuis in Amsterdam op de Effectenbeurs. Bart. Goedemorgen. Goedemorgen. Het opende uh, om 9 uur optimistisch, maar dat is helemaal omgeslagen. Hè? Wat is er gebeurd? Nou, de AEX is uh, weer met een aantal punten gedaald ten opzichte van de opening van vanochtend 9 uur. Het staat nu op 298,22. is nog een klein beetje in de plus. Uh, 0,64 ten opzichte van uh, de laatste opening, uh, de laatste sluiting natuurlijk, vrijdagmiddag. Maar uh, inderdaad, uh, wat teruggelopen ten opzichte van de opening van morgen 9 uur. Ja, het, we hoorden net meneer Bening zeggen van uh, het is uh, voorlopig even goed gegaan. En dat, dat, is, dat zag je dus ook op de effectenbeurs, maar dat is dus nu alweer omgeslagen. Wat, wat betekent dit dan nu? Uh, nou, ik uh, heb wat dat betreft uh, zoals niemand denk ik een kristallenbol. Wat je misschien wel kan zeggen, en dat is ook wel wat ik hier van uh, handelaren hoor... is dat uh, uh, uh, goed nieuws over, uh, over Europa uh, een, een, een steeds kleinere houdbaarheidsdatum, uh, houdbaarheidstijd heeft. Ja, nou, die is uh, wel heel kort, toch? Dit is maar een paar uur. Nou ja, goed... Het is maar een paar uur, maar het kan, het kan ook weer optrekken hoor. Ik, ik, ik, ik weet dat echt niet zoals veel mensen dat denk ik niet, niet goed weten. Wat je wel ziet is uh, inderdaad de trend. Uh, Europa heeft ergens een oplossing voor gevonden. Het gaat weer even goed op de beurs. Maar dezelfde dag nog of uh, een aantal dagen later uh, duikt het weer naar beneden. Ja. Ja. Maar het kan bij, dankjewel. Meneer Benink, de premier Rutte zegt steeds: van in Europa gaat het twee stappen vooruit en dan wel eentje achteruit. Was dit nou gisteren één stapje vooruit? Nou, dit was wel uh, een, een belangrijke stap. Uh, in de zin van dat, uh, dat, dat Griekenland aan tafel blijft zitten. En dat we, maar ik denk dat we nu ook onze kans moeten nemen, zoals ik net zei, om met Griekenland verder zaken te doen. En dus is... voor een deel kwijtschelden, voor een deel ja. de voorwaarden iets versoepelen. Ja. Maar ook. Uh, dat en dan vervolgens natuurlijk zal er ook vanuit Europese investeringsfondsen en structuurfondsen, waar nu ook hè, de Franse premier Hollande heeft daar een plan voor gelanceerd eh, afgelopen dagen van 120 miljard, zal ook juist in een land als Griekenland zal een perspectief moeten ge nou. worden geboden om ook die economie wat aan te zwengelen. Dus ik denk dat dat ook volgende week tijdens de top besproken wordt. Maar een ander element is natuurlijk het hele probleem van de Europese bankencrisis. In tegenstelling tot de Verenigde Staten waar eh, drie jaar geleden hebben ze heel goed naar die banken gekeken... en hebben ze die banken van nieuw eigen vermogen voorzien... zijn wij in Europa nog steeds aan het praten over dat, zoals in Spanje... dat de banken in de problemen zitten. En dat gaat niet snel genoeg. Nog één vraag. Wat is voor Europa het beste bij de wedstrijd Griekenland-Duitsland? Wie moet daar winnen? Dat is een hele moeilijke. Ja, ik, ik, ik denk dat, dat, de, dat de Duitsers dit, dit, dit gaan, gaan, gaan winnen. Nou, misschien als de Duitsers winnen en dan vervolgens ook direct tegen de Grieken zeggen... nou, wij hebben gewonnen, maar dan gaan we jullie ook helpen. Dan is dat misschien een goede, laat die een goede, paar een goede deal dan maar die laat een paar miljard er maar zitten. Oké, okay, deal. Harald Bening, dank voor dit moment. Gaan we... We kijken hoe de stemming is in Sterrenwijk. In Utrechtse wijk waren de straten tot gisteravond natuurlijk nog vrolijk versierd. Maar bijna alle slingers zijn vannacht al sneeuw voor de zon verdwenen. U luistert naar de Radio 1 Sportzomer. Ik neem je mee. Welkom in Sterrenwijk. Ik neem je mee. Hey, hey, hey, hey, hey. De Oranje Soap. Hey, hey, hey, hey, hey. Ik neem je mee. Van, echt, het was 4-1. Kom goed! Die Duitsers gaan we ook verjaardag zo omheen, Kom goed! We hebben nog 45 minuten. Het gaat ook niet beter worden. Nee, zeker niet. Portugal veel beter, echt veel beter. Negatievelingen zijn jullie. Zij zijn niet realistisch. Kwartier hebben ze het goed gedaan, kwartiertje. daarna was het over. Eén ding is zeker, wij pakken die beker. Ja, Truus ik, doorlaad. Positief. In de rust waren de zoons van Truus verdeeld. En overburenjongen Nick nog onverbeterlijk optimistisch. Maar iedereen weet vandaag hoe het gisteravond ging. In de midden, in de midden, in de midden. Oh, dat kan ook. Ik heb hem geluid. Kijk uit. Ja, like Kut. Hij nou, heeft nog, nog geen bal geraakt, het hele tenor niet. Nee, kom ja. tegen de Nederlandse verdediging. Ik ken wel een bal geraakt. Dat was slecht. ben je te gaan weer. Het is ons Maar, maar kijk, er staat hier nog 4 tegen 1. Maar, maar kijk. Ze blijven allemaal staan daar. Dat was 5 tegen 2 voor die Portugezen. Maar zien, ongelofelijk, Ongelooflijk he. Oh, Nico. Nico staat daar voorbij. Maar Nico We leggen eruit, helaas. We gaan mee. We degene geen idee, ze hebben afgebroken. krijgen krijg een reisje naar Portugal. Nik, nee, het is de relatie. Hoi, oh, help je wel. Nog een kwartier, Nick, kom op. Ja, we gaan alle kansen. De Denen gaan ook nog scoren. Die Denen gaan ook nog scoren. Gaan die duitjes uit? Die, nee, Nick. <laughs> <laughs> Ik ga het een kaals hoger in dat het Nick heter wordt, en dat hij nee, al drie keer scoort nog. GELACH. Als ze in het centrum bent, wauw, lach gezet, maar wacht op deze donder. GELACH. Ik heb een mooie idee geplaatst. Over twee jaar gaan we weer opnieuw beginnen. Ze ja, willen gewoon lekker naar ja. die meiden toe gaan. Morgen mo, zit je lachend op die pizza met Sylvie. Heel beter. Ik twee weken hey, de Tour de Frans, jongen! Hé! Oh, leuk dat spelen. Ook nog. Hoe gaan? Doe Nee, zeker niet leuk. Het is ook gelijk zo koud. Ja. Moet je vlaggetjes kopen? Ik neem je mee. Verderop in de straat kan Jaap, de ongekroonde burgemeester van Sterrenwijk kort zijn over de prestaties van Oranje. Het is een ellende. Ik zeg de wedstrijd om de twee keer twintig minuten gaan duren, dan redden we het waarschijnlijk. Dit roep je voor over jaren zelf af. Dit is gewoon puur slecht. En heb ik er vrede mee eruit gehad? Hij is zo slecht speelt. Ja, dan heb ik er vrede mee. Hel, waar heb jij gezeten? Waar heb jij gezeten? Waar heb jij gezeten? Hier. Ik heb op het uh, Ja, jaar hebben verschoven. Maar ik zou je één ding vertellen. En dan heb ik het over de geloofd. Het stond 1-0 en Helga naar het toilet om te plassen. En ruis ah, 1 1-1. Je had zijn gezicht moeten zien. Denk, oh nee, laat ik me niks zeggen, want hij gooit me eruit. Normaal zou ik zeggen, het leg hem helemaal leg er in Nederland. Het leg echt in Nederland. Het is, uh, het is puur en puur puur slecht. Ze kunnen beter maar naar huis gaan. Lekker op vakantie gaan, die jongens, hebben ze verdiend. Ik denk dat zeg ja. eigenlijk kapot moet schamen om een Willems 2,5 wedstrijd te laten zwemmen. Die had die verleden moeten wisselen, denk ik. En me presteer ik niet goed bij mijn baas, ik ben schoonmaakster. Ik krijg ook een schut, moet ik er ook uit. En ze doe je al voor die 10 euro per uur. Wat weet je wat ons kost voor de economie? 45 miljoen, hè? Voor de supermarkt en me, me, me, met oranje. Dat kost 45 uur. Aflaggetjes aan, aan, aan drank en dan. Ik kopen wat ze gedaan hebben. Ja, deze strop. Wil je mijn slingers niet kopen? Vijf <lacht> euro mag ik ze meedelen. Napper, nou, dan, dan zijn mee. niks Even geen. Vijf euro. Neem trek ze er maar vandaan. Neem me mee. Doeg! Ik vind het heel jammer dat we hebben verloren. Maar ja, ik kan er niks meer aan doen. Ze vindt het ook heel leuk om af te breken? Hè? Echt niet. Ik vind het gewoon leuk om. Uh... De ballonnen wat Ja! Het is dus de gouden raaf, aan Ik neem je mee. Bijna alle oranje slingers en ballonnen zijn deze nacht verdwenen. Maar de kleurrijke bewoners van Sterrenwijk blijven en we leven met ze mee. Dus luister morgen weer naar de Oranje Soap tijdens de sportsommer op Radio 1. Gewoon doen, dat gevoel nog een klein beetje vasthouden. Wilt u eerdere afleveringen van de Oranje Show beluisteren? Dat kan op radio1.nl. Het is uh, bijna half elf, helemaal half elf. Tijd voor het nieuws. Dorot Megens. De opluchting onder beleggers over de uitslag van de Griekse verkiezingen... is van korte duur geweest. Aanvankelijk openden de Europese beurzen met winst... maar die verdampt het afgelopen uur grotendeels weer. De AX begon met ruim 1% winst... maar er was een kwartiertje geleden nog maar 0,3% van over. En ook op de Franse, Duitse en Britse beurzen... is een dergelijke kentering te zien. Vlak voordat het tweede Portugese doelpunt viel gisteravond... tijdens de EK-match Nederland-Portugal... keken de meeste mensen naar de wedstrijd op tv. Op dat moment waren er ongeveer 8,6 miljoen kijkers... Maar toen eenmaal duidelijk was dat het voor Oranje was afgelopen, 2-1, liepen de kijkcijfers terug. Gemiddeld keken er gisteravond 8 miljoen mensen naar de wedstrijd. In Jemen is bij een zelfmoordaanslag een belangrijke generaal van het leger gedood. De generaal werd aangevallen door iemand met een bomgordel toen hij op weg was naar zijn werk in de havenstad Aden. Vier mensen zouden gewond zijn geraakt. De generaal had de leiding over de strijd tegen Al-Qaeda in het zuiden van Jemen en was een paar maanden in functie. Rond Utrecht is de treinaloop verstoord door een aantal blikseminslagen bij het Centraal Station. Inmiddels is de storing verholpen. Het treinverkeer van en naar Amersfoort, Amsterdam en Gouda is hervat. Maar het duurt nog zeker een uur voordat alles weer normaal is. Het zijn de hoofdpunten uit het nieuws. AMB verkeersinformatie. Nou, u hoort het al in het nieuws. Mondjesmaat weer treinen rond Utrecht. Maar verlopen nog geen treinen tussen Rijzen en Almelo. Daar is ook prikseminslag geweest. En daar is de vertraging nog steeds meer dan een uur. Eén file op de A2 in Maastricht naar Den Bosch door een ongeluk bij Eindhoven. Bij knoop het Eckersweijer 2 kilometer. De rechte is daar dicht. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Sportpsycholoog Rogier Horen gaat ons zo uitleggen wat er omgaat in de hoofden van onze jongens. Nu ze vanmorgen als verlies is ontwaakten. En de column van vandaag is van Ebru Oemar. Stuck in the van, as far away as I possibly can. Stuck in the moon, so far away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 Stick by. Here of the Liverpool rain, I'll stick by you forever. Ain't do it in vain. Oh no, never in vain. Ten hoor je met Liverpool ring? ...moet anders in de geestelijke gezondheidszorg. Minder bedden, meer behandeling thuis. De minister Schippers van Volksgezondheid... ...patiëntenvertegenwoordigers en GGZ-instellingen... ...hebben daar vanmorgen afspraken over gemaakt. Politiek verslaggever Marcel Bril vroeg aan minister Schippers... ...hoe zij zo'n breed akkoord heeft kunnen sluiten. Ja, ik vind het een compliment waard voor de partijen die eigenlijk over hun schaduw heen hebben moeten springen na een jaar waarin behoorlijk forse maatregelen zijn genomen op de geestelijke gezondheidszorg. Bijvoorbeeld de eigen bijdrage, de bezuinigingen waar ze erg boos over waren? Ja, om dan toch de schakel om te zetten om met ons zo'n positief akkoord te sluiten waarin we met elkaar een agenda voor de toekomst afspreken een positief akkoord, agenda van de toekomst. Wat betekent dat concreet? Nou, dit akkoord is behoorlijk ingrijpend. Het betekent een echt andere financiering van de geestelijke gezondheidszorg. Het betekent dat we veel meer uh, patiënten toegeleiden naar de behandelaar die hij nodig heeft. En dat is eigenlijk in de geestelijke gezondheidszorg uh, veel afbouw van bedden... en opbouw van de eerste lijnzorg, de zorg in de buurt... Uh, het betekent een uh, ombuiging van de groei. Uh, de GGZ groeide behoorlijk fors. En net als in de somatische zorg, de ziekenhuiszorg... hebben wij een groei van 2,5% met elkaar afgesproken. Nu is dat geloof ik 5 hè, per jaar. Dus die groei die wordt al gehalveerd. Die groei uh, gaat, uh, en die moet vooral zitten in de opvang van die zorg in die buurt... Uh, waar dit ook kan gebeuren. En het betekent met elkaar dat we behoorlijk wat afspraken hebben gemaakt... over kwaliteit. Hoe verbeteren we de kwaliteit? Wat is eigenlijk kwaliteit? Hoe rekenen we elkaar daarop af? En nou, dat is ook een belangrijk uh, onderdeel van prestatiebekostiging. Je noemde al één voorbeeld, namelijk het afbouwen van het aantal bedden in instellingen. Met een derde moeten die uh, teruggebracht worden in uh, 2020. Wat betekent dat concreet? Dat er gewoon minder slaapplekken zijn? Nou ja, we zien dat in Nederland uh, relatief veel mensen in die uh, instellingen, uh, in die bedden zitten. Um, dat is een derde meer dan heel veel landen om ons heen. En we hebben gezegd, ja, daar is eigenlijk helemaal geen grond voor. Uh, laten we dat afbouwen. Tegelijkertijd moet je natuurlijk wel zorg opbouwen in die wijken... om die mensen de lichtere zorg daar te kunnen geven. Maar die mensen die, uh, hebben tot nu toe altijd een instelling nodig gehad. Hebben ze dat dan nu opeens niet meer nodig? Nou ja, het gaat niet over opeens. Het gaat over dat we zorgvuldig de omslag maken. Van minder uh, bedden in de uh, instellingen. Naar veel meer zorg die je thuis kan krijgen. Eigenlijk bouwen we het zo op. De zorg die je zelf kan doen, moet je zelf doen. We investeren in preventie. We hebben investeringen in nieuwe middelen zoals e-health. Dat je via het internet uh, um, zorg kan krijgen. Als dat onvoldoende is, dan ga je in de buurt zoeken naar zorg. En als je daar niet mee af kan, dan ga je pas kijken wat een instelling voor je kan betekenen. Een onderdeel van het plan is dat er meer verantwoordelijkheden komen, ook voor de patiënt. Kunnen die patiënten dat wel aan? Dat zijn het zijn toch vaak wat ja, mensen met psychische problemen. Ja, de patiënt bestaat niet. Je hebt patiënten die heel erg ziek zijn. Die moeten gewoon naar een instelling om daar zwaardere zorg te kunnen krijgen. Je hebt ook patiënten die heel goed thuis kunnen wonen en thuis kunnen verblijven. En met behulp van een psychiater of een psycholoog in de buurt heel goed hun leven vorm kunnen geven. Nou, dat onderscheid moeten we sterker gaan maken. Nu uh, volg ik het volksgezondheidsdossier al een tijdje... en ik weet dat een omslag, zoals u dat noemt, heel erg moeilijk is... en uh, dat het heel erg lastig is voor de patiënt om te weten wat er nu op hem afkomt. Kunt u de patiënt geruststellen dat zij niet te dupe worden? Nee, de patiënten zaten ook aan tafel via hun organisaties. Ontzettend belangrijk. Ja, maar goed, het zijn mensen die het aan een vergadertafel hebben geregeld. En het gaat om die patiënt die met zo'n omslag te maken krijgt uiteindelijk. Ja, maar die patiëntenorganisaties die houden natuurlijk heel goed de belangen van de patiënten in de gaten. En het is in het belang van de patiënt dat hij de zorg op de juiste plaats krijgt. Het is in het belang van de patiënt dat die zorg ook betaalbaar blijft. Dat we met z'n allen die premies nog kunnen opbrengen. Um, ik vind het, een, het is een breed akkoord. We hebben er ook elf maanden. Over gedaan. Dus er is goed over nagedacht. Ja, en nu komt het, uit op aanvoer, uh, komt het aan op uitvoeren. Politiek verslaggever Marcel Brul in gesprek met minister Schippers. Ja, na de derde nederlaag op rij verlaat Oranje roemloos het EK. Het zal je niet ontgaan zijn. Niet alleen de spelers, maar wij allemaal moeten nu natuurlijk de knop omzetten. Maar de vraag is, hoe doe je dat? We vragen het aan sportpsycholoog Rogier Hoorn, begeleider van onze Olympische roeiers en baalwiel, uh, baanwielrenners. Goedemorgen. Goedemorgen. En Jurrit van der Voren, sporthistoricus, goedemorgen. ook goedemorgen. Um, Rogier, Oranje gaat naar huis vandaag. Hè? Volgens mij komen ze vandaag aan op Schiphol. Ja. En dan gaan ze op vakantie, geen idee wat ze gaan doen. Maar hoe zie jij dat? Is dat slim? Of moeten ze nog even bij elkaar voor een group hug? Wat moeten ze doen? <laughs> nou, het interessante aan dit soort uh, situaties is... Dat je, stel je voor, ze, ze, ze worden Europees kampioen. Wat gebeurt er dan in zo'n week daarna? Dan komen ze nog een keer bij de koningin. Dan gaan ze door de grachten. Dan komen ze nog een aantal keren bij elkaar om te, het succes te vieren. Maar wat gebeurt er bij verlies... Iedereen is meteen vertrokken en gaat op vakantie. He, dat, zie, dat zie je meestal gebeuren. Terwijl het juist bij zo'n verlies en het verwerken van zo'n grote teleurstelling... heel belangrijk is om dat gezamenlijk ook af te sluiten. Maar ze hebben ruzie. Is dat zo? Ja, althans, al die verhalen hoor je, de, de, de, ze zijn ontevreden het is niet heel gezellig, over nee. de samenwerking. Ik zou zeggen, zo snel mogelijk, allemaal weg, allemaal uitrusten. Ja. Nou, kijk, ik, uh, ik weet niet precies wat daar intern uh, speelt. Ik maar, ook niet, hoor. Nee, maar wat ik meestal met, uh, met, met sportteams uh, doe, is uh, om na, na zo'n teleurstelling samen zitten, uitspreken wat, het, uh, wat, wat de problemen onderling zijn, elkaar feedback geven, vooral. Hè? Want dat is ja, juist in de sport, is dat, uh, zeker in mannensport... is dat uh, niet een normale zaak. Uh, en vervolgens heel goed evalueren wat er nou goed en mis is gegaan. En daarna afsluiten en dan pas naar huis. Dat mm. was toch ook met een van die wedstrijden dat het Nederlands elftal verloor. Een van die drie en dat ze zeiden we moeten de positieve dingen vasthouden en dan verder. Terwijl ik dacht ja. van is het niet handiger om juist wat meer de nadruk te leggen op het negatieve. Want dan kan je dat misschien de volgende keer voorkomen. Nou het is in ieder geval, uh, wat, wat veel sportcoaches doen is zeggen van we hebben slecht gespeeld tegen Denemarken afsluiten die boel en focus op Duitsland. Ja, nou, dat is nou niet hoe je een, een teleurstelling verwerkt. Een teleurstelling moet juist verwerkt worden door even samen te zitten... emoties te uiten, ja, teleurstelling ook te uiten naar elkaar. Ja, daar zijn mannen over het algemeen ook iets minder goed in. Het ja, is grappig dat je dat, dat verschil trekt. Vrouwen die analyseren kennelijk alles helemaal dood al meteen... maar mannen gaan het liefst gewoon een biertje drinken... Met... Uh, nou, schouder eronder mm. en we gaan weer verder. Nou, de, de, mannen en vrouwen gaan natuurlijk anders met emoties om. Maar uh, wat je ziet is dat mannen goed zijn in het uiten van de eerste emotie. Maar uh, wat ik in sportteams vaak zie, dat ze verzaken... om vervolgens rationeel de boel eens dus even op een rijtje te mm. gaan zetten. Maar dat hebben ze natuurlijk toch al lang... Ik bedoel, ik zit me even voor te stellen hoe het dan gisteravond in de kleedkamer ging. Uh, de, daarnaast hebben ze natuurlijk al die frustraties en dingen al lang uitgesproken. Hebben ze gisteren ook nog wel eventjes gedaan. Ga, zitten ze dan vandaag in het vliegtuig en zijn ze al een beetje... Denk je berustend? Of zijn we tijd behoorend? zat om het uit te spreken... met al die vertragingen van het vliegtuig? <lacht> ja, dat zou je zeggen. Ja, kijk, uh, ik, ik hoop dat Bert van Marwijk in ieder geval uh, zich bewust is... dat dit gezamenlijk als groep afgesloten moet worden... Ja, wat, er, wat, wat er nu mis kan gaan, is dat iedereen dus meteen vertrokken is. Hè? Ja. En na die eerste emoties, hè, boos op elkaar zijn, teleurgesteld, wat er ook gebeurt, ik weet het niet. Maar eh, na die emotie moet er even berusting komen, iedereen even naar zijn eigen hotelkamer, dan terugkomen gezamenlijk afsluiten en dan weer door... op weg naar de volgende WK-kwalificatie. Ja, want ze moeten weer in straks... met een groot gedeelte van deze ploeg gaan ze weer door. En, yes. en terwijl er natuurlijk hartstikke moeilijke dingen zijn... ik bedoel, Van de Wiels geloof ik helemaal eens eentje eenzaam... en dan zijn er al een groepjes. Komt dat nog wel goed? Met dezelfde jongens. Nou ja, dat is, dat is moeilijk te voorspellen. Maar uh, uh, wat in ieder geval belangrijk is, hè, als je nou naar het team kijkt, er, zijn, er is een oudere, oudere garde en een jongere garde. En uh, uh, die moeten in ieder geval goed met elkaar door één deur kunnen. En uh, zeker na zo'n teleurstelling is het altijd lastig om het team in team te houden. Maar uh, om daar uh, in ieder geval garantie voor te geven voor het najaar, is het nu belangrijk om nu uit te spreken wat de problemen onderling zijn als die er zijn. En moeten ze verder met van Marwerk, Jurrit? Dat ik me niet mee. Ik ben historicus. Dus ik, uh, <laughs> ik zeg het wel, ik analyseer het later wel. Wat denk jij? Nog ik, ik, ik, ik, ik ben ook neutraal dat gebied. Nee, nou ja, maar uit het sportpsychologisch oogpunt. Ik bedoel, ze zijn een vieze wereldkampioen en dan nu is een blamage. En dan straks weer met diezelfde spelers verder en dezelfde coach. Kan dat überhaupt? Kan je daar overheen je overheen zetten? Nou ja, het heeft natuurlijk allemaal met vertrouwen te maken. Dus de spelersgroep moet heel veel vertrouwen in Van Marwijk hebben. En ik begreep dat de KNVB het vertrouwen ze... wel heeft uitgesproken in Van Marwijk. Dat ze ja. gingen evalueren en ik hoorde dat Bert van Oostveen, de baas van de KNVB, zelf het onderzoek daarna gaat leiden. Dat klinkt niet als heel groot <lacht> vertrouwen. Het gaat in ieder geval om als het om de spelersgroep gaat, dat zij het vertrouwen in de bondscoach houden. Ja. En dat is, ik denk dat van Marwijk uh, daar zelf een goede inschatting van moet maken. Robert die schijnt gisteren een paar keer tijdens de wedstrijd gezegd uh, tegen van Marwijk, hou je bek. Het ja, ja. Nou, getuigt niet van heel veel vertrouwen. sfeer. Het niet wel een hele goede vataal. sfeer. Maar, eh. maar op zich moet ja, een helemaal een beetje zijn, zijn dat, dat ze elkaar helemaal niet kunnen luchten of zien. En ik heb het wel eens begrepen van, van de Holland 4 met roeien in in 2000, met Met onder onder die een konden ook ook niet luchten of zien. zien. Maar dat ze ze van elkaar. Van, ik vind jou niet aardig, maar je bent wel goed bij mij in de boot. Ja. En ja. uh, bij de hockeyvrouwen van 2000, die konden elkaar ook niet luchten of zien. Maar daar klapte het juist op. Ja. Dus het kan ook wel goed uitpakken als je elkaar niet uh, kan waarderen. Maar als je dat maar tegen elkaar zegt, van, als Van Persie tegen Sneijden zegt... Van, ik mag jou niet, maar laten we gewoon wel samen spelen. Dan ben je daar overheen. Ja. Nou, ik heb, binnen een spelersgroep is dat, hoef je absoluut geen uh, groep vrienden te zijn. Hè? Je, je, je bent gewoon collega's. Je, weet, uh, je kent elkaar goed hopelijk het oh, uh, met je kinderen, uh, ja. <laughs> je weet uh, wat, wat elkaar sterke punten en minder sterke punten zijn. En het is juist een kwestie van elkaar aanvullen. Als je maar, maar een team de, bent. Als je een team bent, zeker. Ja. Maar de coach is natuurlijk wel een ander verhaal. Daar moet wel, daar moet wel 100% vertrouwen in zijn. Even Jurits van tevoren, een sporthistoricus ben jij. De, dit is natuurlijk een, een smadelijke nederlaag, niet de enige. In 1920, we gaan even heel ver terug in de tijd... Ja, het trauma was van 1920. Dat was misschien ja. wel de grootste nederlaag van Oranje. Ja. ja, dan weet je meteen dat tijd alle wonden alle hield. Want ik denk niet dat heel veel mensen nog over het trauma van 1920 hebben. Haal het Maar even dat is echt omhoog. een deceptie van de Olympische Spelen... omdat in Antwerpen waren toen georganiseerd... wat nog half in puin lag van door de Eerste Wereldoorlog. En de Nederlandse voetballers, dat waren toen eigenlijk allemaal zo'n beetje studenten... werden in een boot ondergebracht met ontzettend ontzettende slechte omstandigheden, waarbij de journalisten... die meegingen ook schrijven van hier hou je nog geen varkens in. Maar de officials, die hadden het wel geregeld... dat die weinige hotelkamers die nog niet in puin geschoten waren... voor hun waren, waardoor het dus in principe al vrij veel problemen ontstonden tussen de spelers en de officials. Het ging met de eerste wedstrijden nog redelijk... maar daarna werd er een belangrijke pot verloren tegen België... waardoor de finale werd misgelopen. En toen zijn een aantal stemmingmakende spelers zijn de kroeg ingegaan... en hebben daar flink gedronken en gedanst en champagne gebruikt... en veel dames um, om zich heen verzameld. En de nieuwe Rotterdamse korantie schreef daarover... ja, dat kan toch niet? Daarop schreef, uh, greep de voetbalbond in... en heeft dan de vier grootste zondaars naar huis willen sturen. En toen kwam de aanvoerder van het Nederlands elftal, Leo Boschart in actie. En die zei, als je dat doet, gaan we allemaal weg. Dat betekende dus gewoon Muiterij. een spelenstaking. Spelenstaking. Ja, ja, echt met zo'n boot en dan ook nog muiten. <lacht> Toen hebben ze maar noodgedwongen de officials toe besloten om al die spelers maar te handhaven voor de wedstrijd tegen Spanje, die ook verloren ging. Waardoor er ook geen brons leek te zijn gewonnen. En... Um, dat uiteindelijk wel werd, omdat de finalist Tsjechoslowakije of Tsjechië van het veld stapte in de finale uit onvrede met de scheidsrechten, waardoor er geen nummer twee was. En dus Nederland alsnog brons won. Dan zou je kunnen zeggen: het is goed gegaan. Maar alle spelers van die wedstrijd tegen Spanje zijn in de eerstvolgende interland gepasseerd. Dat betekent dus dat er elf nieuwe spelers in de eerste wedstrijd... na die Olympische Spelen van 1920 waren. En de Telegraaf, toen ook al heel belangrijk als stemmingmakend dagblad... Ja. beschuldigde Boschart van communistische sympathieën... door ze, uh, de andere spelers op te jutten tegen de officials... waardoor ze niet meer wilden gaan voetballen. De stemming was echt dramatisch slecht. En een compleet Nederlands elftal dat aan de kant geschoven werd... Ja. Ja, dat zou natuurlijk ook nog kunnen. Ja. Ik weet niet of dat nu nog handig, handig is, maar... Ze hadden elf wissels. <laughs> Dus maar dat, ze dus, de... dat, dat ze in de eerstvolgende wedstrijd gewoon met elf nieuwe spelers er tegenaan gaan. Dat zou dus niet voor de eerste keer zijn. Wat zeg jij gebeurd. als sportiezoekers? Ja, doen. <kijf> Ik zou het opvallend vinden. <kijf> ja, het zou zeker ja, opvallend ja. zijn. Uh, Rogier, iedereen spreekt nu over de klop moet om en het zijn professionals. Dat kunnen ze. Hoe doen ze dat? Hoe gaan ze dat aanpakken? Nou, um... Wat, uh, wat mij tijdens het toernooi uh, op is gevallen, is uh, waar zij voorbereid op de verschillende scenario's die zich af konden spelen tijdens dit toernooi. Ja, want uh, waar ik met sporters veel mee bezig ben, is op het moment dat er een uh, belangrijke wedstrijd plaatsvindt om alle scenario's die zich kunnen afspelen, heel goed door te nemen. Dus bijvoorbeeld, je komt 1-0 achter tegen Denemarken. Schrik je daarvan? Nou, of? daar leek het wel op. Ja, dat, dat leek, daar leek het inderdaad op. Maar um, uh, als je daar van tevoren rekening mee houdt... duidelijke afspraken maakt over wat gaan we dan doen op zo'n moment... Dan, uh, dat, dan, uh, dan kan dat je spel bevorderen. Wat er gebeurt als je dat niet doet, dan kan je schrikken. Dan kan je heel resultaatgericht gaan voetballen. Dus puur de prestatiegericht waardoor er minder goed samengewerkt wordt, et cetera. En dat is dus uh, belemmerend voor je, voor je prestaties. Mentale weerbaarheid, of eigenlijk zoals ze dat in het Nederlands elftal... vroeger in de jaren dertig noemden, de concentratie. Dat je je dus ook geestelijk voorbereidt als een eenheid werd. Dan ging de zo zover dat je dan elke week een brief krijgt... thuis van beste kerels, laat je op voor het vaderland... en denk ook aan de Nederlanders die in het ziekenhuis liggen... en dankzij jou zich misschien weer beter gaan voelen. Dat gaat misschien te ver. Dat was letterlijk, heb je zo'n brief? Dat ja. Die zei het op die manier van, denk eraan als je gaat spelen voor, uh, voor de Nederlandse driekleur dat er ook mensen in het ziekenhuis naar jou aan het uh, luisteren zijn. Er was nog geen televisie en dat als Nederland goed speelt dat zij dan misschien weer eerder naar huis kunnen omdat zij zich daardoor beter voelen en er waren spelers gevoelig voor, maar er waren ook spelers die daar de slappe lach van kregen. Ja, of die niet met die druk konden omgaan. Dat heb je dan ook nog. Ja, maar bijvoorbeeld Kees Rijvers die die die vond het wel mooi, maar Faas Wilkes die had zoiets van ja gaat toch weg man, het slaat toch helemaal nergens op. Maar dat is wel die mentale weerbaarheid. Dat is in ja. feite wat je ook noemt. Maar maar okay, ik... Dit is een typisch voorbeeld van van uh, de mentale weerbaarheid die nog even erin wordt. Gestopt door de coach hè, vlak voor de wedstrijd. Terwijl het eigenlijk gaat om een lange mentale voorbereiding. Er, wordt ook wel, er werd ook wel eens geroepen: er moet een sportpsycholoog ingevlogen worden in het EK. Et Waarom et hebben we dat niet? Dat ja, nou, toch... ik had dat een heel slecht idee gevonden. Want, Waarom, want... Ja, dat, dat soort dingen, daar moet je nooit mee beginnen, hè, op het moment dat het al te laat is. Hè. Dat is geen beleid. Meer, maar hè, we hadden het van, van tevoren moeten mm. hebben, dat wel. Snijder nou. zei van: ah, onzin, we bespreken het allemaal wel onderling, we komen er wel uit. Dat gezeur. Ja, we hebben het gezien, ja. Ja. Nou, kijk, er zijn een aantal mentale vaardigheden die, die, die sporters kunnen leren. Zoals bijvoorbeeld omgaan met druk, omgaan met verwachtingen. Wat nu natuurlijk heel hoog, heel hoog was. En dat soort zaken moeten ver van tevoren al, al gedaan worden. Dus na het WK zijn er zaken die besproken hadden kunnen worden. Zoals: van oké, okay, nou, straks, straks, straks samen op het EK. Nou, wat denk je? Het Nederlandse volk verwacht natuurlijk van ons... dat wij Europees kampioen gaan worden. Hoe ga je om met dat soort verwachtingen? Ja, ik had gehoopt dat ze dat soort dingen al wel... dit klinkt allemaal zo simpel dat ze dat van tevoren allemaal wel bedacht hadden. Maar goed, misschien komen we er nog wel eens achter op een dag. Jurrid van der Voorheer, hier Hoorn. Dank. Van de Het is tijd voor onze dagelijkse column vandaag met Ebro Oemar. De Radio 1 Sportzomer column. Het slechte nieuws is niet dat Oranje eruit ligt. Het slechte nieuws is dat de sportzomer nog negen weken aanhoudt. Negen weken van nationale waanzin. Als we met z'n allen net zoveel tijd, aandacht en emotie zouden besteden aan wat er echt toe doet zouden onze politici het wel uit hun hoofd laten om parlementje te spelen... en hun vak serieus gaan nemen. Ons serieus nemen. Maar geef het volk brood en spelen. En 150 man plus nog een handjevol die zich minister en staatssecretaris mogen noemen... gaan er met het land vandoor. Zo ook nu. We mogen niet meer ziek worden, want genezen is te duur. Moet je maar zelf betalen. En oh ja, die ziektekostenpremies gaan toch omhoog. Die bonus van bestuurders die beursgenoteerde verzekeringsbedrijven leiden... moeten ergens van betaald worden. Elk volk krijgt de politici die het verdient. En als je op school niets meer leert, is dat niet veel. Dat de jeugd geen Nederlands meer spreekt dat ik kan verstaan, is één ding. Dat ze niet kunnen lezen, schrijven, rekenen en nadenken, is een tweede. Extra bonuspunten voor diploma's met de waarde voor toiletpapier en geen baan tot gevolg. Welkom in het Nederland van nu en de toekomst. Ja, ergens hebben we met z'n allen een afslag gemist. Op alle fronten. En zitten we in een crisis die tot waardevermindering van onze huizen leidt, hoge kosten voor levensonderhoud meebrengt en waarbij banen verdwijnen. Ons spaargeld gaat naar Griekenland en straks naar Italië en Spanje. Maar niet getreurd, we krijgen het terug met Sint-Jutemis. De oplossing voor onze ellende zit volgens de VVD in bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking. Een heel goed plan, zei het dat we het dan over een miljard of vijf hebben. Een fooi als het over Europa en kredietcrisis gaat. Prachtige proefballon die alleen in sportzomertijd kan worden opgelaten. Nog twee maanden dus duurt deze ellende die het volk hersen heet. Nog twee maanden waarin politici ons in slaap sukkelen over ons eigen faillissement. Met als bonus verkiezingen. De politicus die het meest in beeld is geweest. Die het liefst over Oranje heeft gesproken. die het vaakst op een tribune heeft gezeten. Gaat met de zedeltjes naar huis. Ja, het volk krijgt de leiders die het verdient. Voetbal of politiek. Beide disciplines kennen 16 miljoen bondscoaches. Van Marwijk kan altijd nog verhuizen naar het torentje. Ja, dat een bondscoach in het Nou ja, de ja, beste kans dat hij op zoek moet naar een andere baan. En misschien Rutte <tot> na de verkiezingen ook wel doen we een switch. Een <laughs> switch. Morgen de ik vind het een sympathieke man van Marwijk. Ik zie het wel zitten. Ja, ja. ik ook hoor. Ja. Ja. Morgen de column van Peter Middendorp. In het volgende uur hebben we de Joodse televisiemaker Gideon Levy te gast. Hij kroop in de rol van nazijager. Spannend. Dit is de week van de jaren zeventig. Kijk voor meer informatie op radio5nostalgia.nl Herinnert u zich dit nog? Maarten van der Weijden wordt olympisch kampioen op de 10 kilometer. De Radio 1 Sportzomer Jukebox zit woordenvol historische sportmomenten. Oh, wat dat prachtig doelpunt! Uit een zeldzaam mooie actie van Piet Keizer. Ga naar radio1.nl, stel uw persoonlijke top 3 samen en maak kans op een sportzomer stopwatch. De aanloop van blog, Stok insteken omhoog. En eroverheen. En gaat eroverheen. De radio1 Sportzomer juke props. Prachtige Prachtig voorhand is dat gespeeld van Krajcek. En valt op zijn knieën op het centercourt. Richard Krajcek. Ga naar radio1.nl en speel mee.